Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Turkse aardbevingsgebied was vannacht een naschok. Tadee meldt dat er een hotel met Nederlandse hulpverleners geëvacueerd moest worden. Iedereen kon op tijd naar buiten komen. Het gebouw is blijven staan, maar is wel flink beschadigd. Inmiddels zijn er al meer dan 33.000 doden geteld in Turkije en Syrië. En dat aantal zal waarschijnlijk nog verder oplopen... Correspondent Mitra Nazar was op een begraafplaats in het rampgebied. Nu worden inmiddels dus lichamen gewoon in massagraven gelegd. Uh, naast elkaar, rij op rij, want er is gewoon geen plek. Um, het gaat ontzettend snel. Een imam staat erbij die bidt bij elk lichaam. Maar een hele korte versie van zijn gebed. Want er is gewoon geen tijd. Ze moeten door naar de volgende. Het is zo'n ongelooflijk groot trauma dit. Het is onbeschrijfelijk. Ander nieuws, we hebben in 50 jaar tijd niet zo weinig gas verbruikt als vorig jaar, heeft het CBS berekend. Door de hoge gasprijzen was iedereen een stuk zuiniger, zoals ook deze man. Ik denk op gas, heb ik toevallig uh, nog even naar gekeken. Uh, ongeveer 30% minder. Zelfs energiemetertjes gekocht op een slimme meter. En dan kijk ik toch iedere dag wel eventjes van nou, hoeveel heb ik vandaag gebruikt. Niet alleen gezinnen gebruikten vorig jaar minder, ook grote bedrijven waren volgens het CBS een stuk zuiniger. En boven het kanaal tussen Frankrijk en Engeland was vannacht een meteoor te zien. Op social media gaan beelden rond van een grote vuurbal en een heldere lichtflits. De meteoor was ook in het zuiden van Nederland nog te zien, zoals in Bokstol. Ja, daar is, is oh, hij. Astronomen hadden al voorspeld dat het brokstuk uit de ruimte zo rond 4 uur vannacht de atmosfeer zou binnendringen. Dat is bijzonder, want normaal gesproken is dat heel moeilijk te voorspellen. Het is niet bekend of er ook brokstukken van die meteor op aarde of in zee terecht zijn gekomen. En het weer nog. In het zuiden is er vanochtend mist. Als die helemaal is opgelost is het daar en in het midden van het land best zonnig. In het noorden blijft het wel grijs bij 9 tot 12 graden. ZFM, ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even van de hart van de ANWB. Er rijden door een aanrijding tussen Schaken en Annapollona geen treinen. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Paulien uh, Koekenbakker, beter bekend als Paulien Rox, gaat een sunny disco bij Rabbel organiseren voor mensen met een beperking. En dan is natuurlijk uh, volgende week de Lightwalk en die wordt belicht, stuk belicht, door Nop Bijnes, -Hans. Ja, twee keer wordt die belicht dan, hè? Door, eh, euh, letterlijk en figuurlijk. <gulie> ja, ja, ja. ja. Uh, Nop is stuk bekend van allerlei uh, belichtingen van podiums tot uh, ijsbanen. Ja, ja.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 We hebben net geluisterd naar de Billy dat uh, weet je wel hè, I can help, I can help. Bijzonder. Nou, dat, dat, dat, uh, ja. Heeft, ja, heb je natuurlijk uitgezocht, uh, Pim, uh, voor de vrijwilligers van, uh, <coughs> van het Jukkentje Museum. Ja. Uh, nou ja, welkom uh, Adriaan. Ja. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ik wil niet zeggen uh, uh, vrijwilliger van het eerste uur, want dan ben je nee, niet. Nee, dat niet, zeker niet. Want het nee. bestaat al langer natuurlijk, maar je nee. bent hoe lang bezig als vrijwilliger nu? Ik bij ben zo'n vijf jaar, uh, vijf jaar. Ben ik er nu ben. bij.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 Al, al dat, één keer. Al één keer. Ja, hij begint dus. je te kennen. Dus hij denkt, nou, ja, makkelijk hij begint je te kennen. Dat, uh, die cirkel die steekt weer zijn hand in die bak. Ja, we hebben hem. <laughs> hij zit dus. gewoon op je te wachten. Ja. Maar ja. <clears throat> jij, jij, jij, jij zorgt een beetje voor de, voor de vissen en, en, en de kreeften die daar ja. rond uh, ja. zwemmen. Ja. Er is veel uh, meer te doen daar natuurlijk. Ja, het schoonhouden van het spul. Ja, van alles en nog wat. Uh, rondleiden, dat doe je ook. Uh, rondleidingen, de. ja. Dat, uh, heel veel schoolklassen die uh, ja, leuk. komen. Uh, en ook uh, uh, van uh, het strand. Die, uh, van, oh. Ja. oh, van, komen, van ja. gewoon mensen die binnenlopen? Ja, ben, mensen die binnenlopen, maar ook van. Ja, van Telasta. Van, van uh, Telasta, ja. brampiraat, En die uh, komt dan met kinderen uh, ja, rondleiden. Leuk. Leuk. Ja, voor die kinderen is het echt. Uh,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 dan komt dan er al in een keertje meedraaien. Ja. En dat ja. kan via de website, neem ik aan. Ja. www.judmuseum.nl Ja. Dus dat dat alle ze, gegevens staan erop. Alle gegevens. Het is een ja. mooie website. Staat er staat een hoop op. Ja, zeker. Dus, dus uh, wordt goed bijgehouden, ja. lijkt mij. Ja. Ja. Heel goed, ja. Ja, leuk hoor. Dus... Uh, wat, wat, jullie zijn met z'n tweeën per, per, per, per dag deel? Ja, daar zijn we met z'n tweeën. En, en uh, uh, is dat van open tot sluit? Of wisselen jullie nog een keer nee af? Nee, nee dat, uh, we gaan om, uh, op woensdag gaan we om één uur open en dan sluiten we om vier uur. Okay, dan dus het is drie uurtjes. En dan uh, op zaterdag en zondag is het van twaalf uh, tot vier. En dan ben je met z'n tweeën. Dus okay. uh, dat is de bedoeling.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 En als je dan zo'n schoolklas hebt, dan hangt ook zo'n scheefbel. Maar als de, die kinderen die bel ontdekken, ja. nou, dan, na vijf minuten haal ik die klepel eruit, hoor. Je mag ook er aankomen, hè? Ja, je mag ook lang komen. aankomen. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, dan uh, dat is feest. Nee, maar de, ja, de, de, ik weet het niet. Maar die kinderen die zijn zo verschrikkelijk enthousiast. En dan... Uh,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 Ja, dat zijn dingen, daar hebben ze allemaal nog nooit van gehoord. Je wordt een soort bioloog, ja. hè? He? <laughs> uh, het wordt steeds beter. Ja, ja. Dat is, ja, ja, ja je ja. leert steeds meer natuurlijk, dat is ja. wel leuk. Nou, Vroeger waren er veel stormen, hè? Ja, um, ja dan ja. spoelde er veel aan natuurlijk. Ja. Bolle van over hout, maar ook andere dingen. Tegenwoordig zijn er niet zoveel stormen meer, maar zijn er nog wel de jutters in Zandvoort of niet? Ja, uh, zoveel je weet. Nou, voor zich weet ik weet. Uh, weinig meer, hè? Er weinig, spoelt weinig, weinig aan. Ja. Nou, ja, de, de, de ja, is zijn redelijk schoon. Alleen plastic komt er uh, ja. het strand ja. op drijven. Ja, de veiligheid op de scheep is natuurlijk verbeterd. Ja, en de, de drijven ja, is er uh, ook uit. Ja, ja. Zandvoorters dus hoeven niet meer uh, naar het strand voor hout of voor iets nee, levens. Nee, nee. nee. nee. nee. Nee, want ik denk dat er heel wat schuurtjes vroeger gebouwd zijn. Oh, van absoluut. Wat uh, ja, op ja, ja, is. Ja, zeker. Maar ja, die deklasten die zijn er bijna niet nee, meer. Maar er komt nou een hele container. Nou, een paar jaar geleden ja. had je bij de, bij de Waddeneilanden nog dat schip. Ja. Uh, een uh, ja. container met, met sportschoenen. Met schoenen, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat doet ook nog een leuk verhaal. Dat het allemaal linkerschoenen waren of zo. Oh, ja, ja. Ja. En, uh, ja, ja. Dat ze zeiden van ja, want die worden pas samengesteld uh, in sets. Ja. Als ze de eindbestemming bereikt hebben, anders worden ze gestolen. Er was een ander schip met de rechterschoenen, hè? Ja, een nou, andere, andere container met de rechterschoenen. Ja, dus, ja, ja. ja. Uh, nou, ik ja. heb ja. daar filmpje over gezien, ze waren toch echt de schoenen bij elkaar aan het zetten, hoor. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar ik vind het wel een leuk verhaal. Ja, ja. ja. ik heb dat over die linkerschoenen ook wel eens gelezen, ja. Ja, gek, hè? Maar dat ja, is ook wel een mooi verhaal. Ja, ja, ja. ja ik vind ja, ja, het een heel ja, leuk ja. verhaal, maar dat klopt. Ja. Niet. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar uh, zolang. Het nou, is aan de andere kant, er komt geen hout meer dan, maar uh, de, de, de, de, van, die, van die giftige bolletjes uh, ja. tijd geleden, en ja, zo, dat, dat spoelt nog wel aan natuurlijk. Ja, ja. Nou ja dat was toen ook in, uh, de, uh, waar was het, Vlieland, Tessel? Ja, van die waddeneilanden, ja dat komt. Ja, En dat ligt er nog steeds. Ja, maar, ja uh, dat klopt, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Die worden nog steeds honderd volgens mij. Ja, die kun je niet opruimen. Ja, moeilijk, oh. ja, heel moeilijk. En die ja. vogels, die, die zien ja. dat voor eten dan. En, uh, Klaar. Ja, dan, die, dan is het ook gebeurd, ja. Misschien nee, het is is heel vervelend. Ik ben altijd net al over, over uh, een deel van een raket. Hè? Nee, wat was het een? Ja, een ja, ja. Nee van een raket. Is, is, is dat nou het, het, het, het meest spectaculaire wat jullie te bieden hebben? Uh, ja, ik vind, ik vind het wel heel spectaculair. Ja, ja, ja. Hoor. Dat is uh, van een raket die uh, is afgevuurd naar uh, naar Mars in 2000 en uh, zeven jaar later is er een steuntje van uh, de tweede trap waar een camera op staat die dus gefilmd heeft, mm -hmm. dat die eerste trap dus loslaat. En dan zie je dat die als het ware terugvallen naar de aarde. En dat steuntje waar dat van gefilmd is, dat ligt uh, nu in het museum. En dat hebben we zeven jaar over gedaan voordat het, aan het aanspoel om is. Om aanspoelen ja. in ja. het, is ja. niet, het is niet aan, aan, in de Noordzee gedonderd. Maar hebben we nou, waarschijnlijk in de Atlantische Oceaan. Ja, ja. Het dat is gewoon een heel Door de stroming ja. is dat ja, uh, hier terechtgekomen. Mooi. Ja. Ja. En hoe komen we er nou ja. achter? Er staan uh, productienummers in. En aan de hand van heel licht gegrafeerd. En uh, dat is onderzocht. En ik dacht dat het bij Estek in uh, Noordwijk geweest is. Ja, ja. En die kwamen erachter dat het... Uh, Grappig. hele mooi verhaal. Hè? Ja. En er Wel. had een, uh, een brief bij van NASA dat het hun eigendom blijft. En dat, nou. oh, ja. Ja, en dat ze eventueel voor onderzoek het ooit nog eens een keer ja, ja? terug willen hebben. Maar <laughs> dat zal wel niet gebeuren. Nou ja, misschien staan zo morgen op de stoep. Je wil het nooit doen. Ja, je moet er ook nooit <laughs> over praten. Nee, nee. Zeker niet over die brief. Nee, dat nee. deden die jutters vroeger ook niet, hoor. Nee, zo, nee. <laughs> ja, alles moest in het donker van het strand af en dan uh, het was het ja. klaar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik heb ook nog eens een keer een verhaal gehoord van... Uh, je zegt nou in het donker van het strand af. Maar er was een container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 wat gaan we doen? Uh, uh, uh, Roger Glover en guest misschien? Helemaal goed. Ja, dat dacht Helemaal ik al. Love is <laughs> <it> all. <laughs> Dankjewel. Ja, onze tweede gast is Hans van Pelt. Ja. ja. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja. Goedemorgen. Hij, uh, hij schuift aan en legt een aantal uh, cartoons neer uh, uit de, de Lach. Ja. <laughs> dat is natuurlijk al heel lang geleden. Lang, lang geleden, ja. Is dat? Ben je, ben je zo begonnen? Of? Nou, jongen, jongen, jonge, ga je natuurlijk zo'n blad kijken en dan zie je al die Ja, je moet een beetje mee. <laughs> ik ga ook eens wat insturen, heb ik dus gedaan. En dus inderdaad geplaatst een tekening in De Oh, lach. is die geplaatst ja. ook? Ja. Wat goed? Ja, maar was je toen al uh, voor jezelf aan, aan het tekenen? Ja, ik was meer toen net het schilderen. Maar ik vond tekenen altijd leuk de wijk. Ja. Dus dat is altijd blijven doorgaan tekenen. Ja, mooi. Ja, je schildert ook. Ja. En, en, en waar, waar kan ik die werken dan uh, bekijken? Want nou, ik ken je natuurlijk van thuis, de cartoons. Nee, maar Bij mij thuis, maar het staat vol. Ik ben er een beetje mee gestopt, want ik weet niet waar ik ze plaatsen moet. Onder bed, op kast. <laughs> dus ik denk, ik ga nu maar mee tekenen. Ja. Nee, is net zo leuk, ja.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 Maar uh, uh, vrij Nederland was altijd Jira hè, die daar uh, veel tekenen. Ja, ik ben een groot fan van Jira. Ja. ja. ja. Zo'n tekenaar. Dat is een hele goede tekenaar. Of goede tekenaar, hij had een hele mooie idee ook. Hè. Ja, een beetje, altijd een beetje macaber. Ja. Ja, dus dat ja. Dus, ja. Jira, die naam komt uh, uh, spiegelbeeld van uh, Harry, hè, want hij ja. had de Harry van. Harry Lammerting. Je kent hem zelf ook of niet? Nee, in ieder geval, heet Hardy Lammerting. Ja, ja, maar heb je hem zelf ontmoet Nee, nee, of nooit. Niet? nee nooit. Nee, nooit. Nee. Ah. Jammer is dat eigenlijk. Dat was een toch? godheid toen, hè? Ja, ja dat was een ja. hele grote, ja. Elke week een grote cartoon. in. Ja. De, wat vond je het, het sterkste in zijn stijl dan? De, nou, een beetje de, de zwarte kant, hè? De, donker, ja. de donkere ja. kant. Ja, Ja. Ja, dat was wel uh, mooi. Maar hij uh, was ook een beetje, uh, zeg maar, uh, af en toe... Uh, dat hij dat, dat geen inspiratie had. En daar was hij heel bang voor om die inspiratie te verliezen. Ja, want dat had hij geloof ik een of andere redactrice. Die hem op zijn vingers tikte <laughs> Er moet wat komen, ja. Weer, hè? Ja. en dan komt er natuurlijk druk. Ja.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 Want uh, um, uh, zijn de inspiratie is er eigenlijk altijd wel dat Gebeurt. Er dat gebeurt, dacht ik, genoeg in Standwoord om. Moet, uh, die inspiratie <laughs> moet je gewoon even opzoeken. Ja. ja, ja. ja. Anders ga je eens een keer naar de gemeenteraadsvergadering, dan heb je gewoon voor twee maanden. Ja, ja. <laughs> ja, ja. <Dat> <laughs> Kun je verlopen vooruit. <laughs> vooruit. Ja, ja. Maar uh, nou, hoewel de gemeenteraadsvergaderingen die, tegenwoordig ook wel. Uh, die die, die dus zien dus we, we eigenlijk niet. Uh, cartoons van de gemeenteraadsvergadering. ja, ja komt altijd ja, meestal dus nieuws, ja, wat al een paar keer geweest is. Maar over de gemeenteraad is dus ja, niet altijd nieuws. Nee. Nou, in, het, in het boekje heb ik er wel een paar gezien. Ja, ja, ja. Het boekje ligt bij de tand. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Jij hebt schilderles schilderlessen gehad ook. Ja, hè, ik ben Bokkendamhaven. Een ja. Haarlemse, bekende Haarlemse schilder. Ja. Daar heb ik dus uh, lessen gekregen. Ja. En veel geschilderd. In het begin heel dus, uh, traditionele landschappen. Maar ben je daarvoor op school geweest? Of, uh, nou, daarvoor heb ik een lager acte tekenen gehaald. Meer ja. niet, is dus genoeg.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 En, en die schilderijen zijn, zijn ook nog ergens te zien als mensen dat willen zien? Nou, bij mijn zoon staan een stuk of zestig. Uh -huh. Oh, ze overal van zijn Een bij. stuk of zestig, ja. dus ja. dat ja. is ja. nogal. Ja. Misschien moet ik eens een, een, een tentoonstelling doen in, in, de, ja. in de Blauwe Trim of zo. En laatst was toen in, uh, bij het nee, dus Santos Museum, toen met, uh, hoe heet ik, wethouder ook alweer, Martin Bierman. Martin Bierman, ja. al uh, een ja. tijdje geleden. Ja, ja. ja, ja. Dat was, nou, dit is museum, heb je ook geefsprozien. Ja, drie keer, drie keer, ja.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 Moesten ze dus schilderijen maken, allemaal voor heidelandschapjes. Uh -huh. En zij deden daar een lijst omheen. We kochten ze gewoon, hè. dus gewoon seriewerk. Een productie, productie. Ja, ja, ja. A, het ging eigenlijk ja, ja, om de lijst. Juist, ja. <kug> heb jij een eigen atelier? Of? Nou, daar heb ik flink van ruimte.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 En um, wil je nog wel eens een keer ergens exposeren met je? Ja, die klinkt van nou. Nou, wel, zie het wel eventjes. <kuggen> ja. Eerst gewoon weer dingen maken, ja. ja. Dat, dat is leuk. Je gaat gewoon door met maken. Ja, dat zeker weet. Ja, ja. ja, dat is wel knap. Want je, mag ik je leeftijd verraden of niet? Het is bijna 82. Bijna 82, hè? dat is toch een leeftijd, ja. Emer, of je een MLE gooit hebt. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. Want ik zie jullie. Aan, aan die M-repje je al gegooid met meer dan 60, uh, ja, dus 60 als schilderijen. Als je nog jong blijft, dan is het Ja, nee, de goede, dat is waar. een goede absolute, weg. Absoluut een ja. feit. Ja. Want als je die tekening uit vrij Nederland... daar staat een datum bij 18 juli 1964. Ja. Ja. Nou, bestonden wij toen al, Ben? Ja, ik, ik, ja, ik wel. <laughs> toen was ik al tien. Ooit dat je veel jonger was. Dank je wel. Maar dat is dan een tijd geleden. Ja, natuurlijk. zeker, ja. ja. Dat was een heel andere tijd ook, hè? Nou, of dat een andere tijd was. Ja, ja. Het was ook alles zwart-wit... Nu gaat meer, meer kleuren. Meer met kleuren, kleuren ja. Ja, ja, ja. Ik vind ja. zwart-wit vaak heel mooi, prachtig. Is, uh, het kan heel krachtig zijn, ja, of zo Ja, ja zwart-wit. Ja. Maar de meeste cartoons zijn wel zwart-wit natuurlijk, ook ja, ja, bijvoorbeeld in de Volkskrant heb je ook goede tekenaars. Bas van der Schot, uh -huh. een kleur. En dan heb je ook een leuker, het is Gumba, het was Een Gumba, ja. ja ook ja, leuk ja, altijd. Ja. Ja. De vieze man een beetje, hè. Ja. Ja. Daar hou ik wel van. Ja. ja. <laughs> ja die halen die, die inspiratie over alles wat er over de hele wereld gebeurt, hè? Ja, gewoon... Uh,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 Ik heb er eentje bij, me. Kun je kunt gewoon niet naar Gilles brengen. Dus, dus, dus ja, minder je dan gaan we hem thuis gewoon lekker gaan kunnen oh, Gilles kan hem inkleuren. <laughs> ja, kinderen ja. Ja. Uh, kinderen kinder van Gilles hem leuk inkleuren. Nee, maar ze kennen, uh, ja, dat is het lastige werk eigenlijk. Nee, dus beetje. het uh, bewerken met painter 3 Dan moet je oh, alle ja. lijntjes dichtmaken. Ja. En met je met kleurafijn, ja. zo gaat dat. Meen mee. je dat? Zo, ja. nou, daar ben je al een paar uur mee het bezig. dingen dan. veranderen, verplaatsen. Ja. ja. Maar ook leuk werk. Zeer creatief ook, want het is gewoon ja. een nieuw soort palet geworden. Ja, maar heb je wel eens een keer uh, gehad dat je echt dacht van... wat moet ik nu in godsnaam maken, zeg? Nou, op het laatste moment er komt er toch iets boven. Ja, toch wel. Ja, ja, dan wordt de druk weer hoger. <laughs> <en> dan, uh, <laughs> dan, dan belt Gilles nog een keer. <laughs> ja, <laughs> Maar, het, het, het, maar dat is dus, net wat je zegt, ons is natuurlijk altijd wat te verzinnen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar hoe lang doe je dat al voor de Stamvorsche Krant? Ik ben begonnen als eerst bij de Buizenpers in 1990... Uh -huh. En toen is dat uh, doorgegaan naar het Zanders Nieuwsblad. Dat is ermee gestopt. Ja. ben ik in 2005 voor de Zandertsugurant begonnen. Ja, die begon in 2005 ja. volgens mij. Toch ja, kom 17 jaar. Dat is wel lang, hè? Ja. Ja. Maak eens een jaar. jaren. In 2005 uh, heeft hij een tekening gemaakt van uh, een brandende watertoren. Oh ja? ja? Ja. Maar die was toen nog niet afgebrand. Nee, in 2005 stond hij in de brand. Oh, daar stond hij ja. in de brand. ja. Daar heb ik een rauwkrans omheen gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja je nou, kan het bijna weer maken over ja. de toch? <laughs> ook Met naar beneden vallende appartement. Nee, oh, dat mag, mag, ik zeggen, mag ik niet zeggen. Maar, um, um, de, dus, daar ga je voorlopig ook mee door. Natuurlijk ja, uh, hoor, ik ga ja. door tot het niet meer gaat. Ja. Ja, ja, dus je gaat zeker nog 25 jaar door. Nou, optimistisch. <laughs> optimistisch ja. hè, een beetje. Ja. <laughs> nou, heel leuk om ja. even met je gesproken te hebben. Uh, mag ik nog wat vragen? Ja. ja? Uh, wat voor stijl? Kan je iets zeggen over je stijl? Nou, gewoon uh, ja, duidelijk. Kort, dus geen Tieren Hoe eenvoudiger, hoe beter. In één keer zien wat er staat. Ja, in één keer. ja. Ja, Ja, ja. Ik moest hier toch wel kijken naar. Ja, daaronder. Ze waren toch zo die. Ik kijk even naar het tekening van deze keer. Ja, die WC-RO, moet je even kijken. Oh ja, VONNES staat er ook. Ja, ik had hem meteen door. Dat vond ik wel een mooie. Ik vind hem heel sterk. Ja, ik vond hem goed, ja. Dus. Nee, maar uh, nou heel veel succes met je. Uh, en, en ook met je schilderijen natuurlijk. Ja, ja. We hopen ze nog eens een keer te zien. Ik uh, je, misschien je met eens weer... even langskomen altijd? Ja, zowel, dan, ja. ja, uh, ja ik, ik, ik ga niet vragen wat het is, maar... Uh, een, een mooie expositie zou ik wel... Uh, ja, doen. een mooie expositie uh, een keer in het Sanford Museum. Ik zo? ga er even over nadenken. Ja. Ja. Ja. Ja, nou, Zullen wij met de, met de directrice de ja, praten? Ja, met uh, Hilly gaan we allemaal <laughs> nog een keer vragen. Helemaal super. Komt goed. Nou, dankjewel, ja. dankjewel Hans. Ja, en uh, ja. Heel veel succes nog. Neem je tekeningen mee. En uh, ja, wij gaan weer een muziekje draaien, neem ik aan. En uh, ja, als dat goed is, uh, nummer drie. Uh, ja, nummer drie, baccara. Yes sir, I can boogie. kom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 Is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a. zware dat, Light My Fire. En daar gaan we uh, trouwens straks over praten hè, met, uh, met uh, Nob Bijnes over de Lightwalk met, ja, die... na het nieuws. Maar we gaan eerst praten met Paulien Koekenbakker. Goedemorgen Paulien. Goedemorgen. Hoi, dag. Uh, welkom in de uitzending. Ik moet even mijn uh, koptelefoon opzetten, dat hoor ik helemaal niet. Uh, hey, welkom in de uitzending, uh, want jij gaat uh, iets uh, nieuws beginnen in Zandvoort.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 Begeleiding en dat soort dingen, allemaal nog. Die zei tegen mij ook: van, Oh, nou, uh, ik ken ook iemand die in, huis, die in het huis werkt en uh, die zou het ook super leuk vinden. Dus aan ja, het al, als je het een beetje rond gaat vragen, werd het eigenlijk steeds, uh, steeds leuker. Steeds en, groter. En juster, ja, ja. Hey, uh, echt heel leuk. Met mensen met een beperking, uh, dat gaat natuurlijk van heel licht tot heel zwaar. Hoe uh, ja. ruim moet ik dat zien in zo'n disco?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 25 februari, 25 maart en 29 april. Oké, okay, en. De laatste zaterdag van de maand. Nee, de laatste, laatste zaterdag van, van de maand. De ja. laatste zaterdag van de maand. 3 uh, euro, zag ik erbij staan? Ja, de interesse is 3 euro. En daar. Uh, Bij Marcel kunnen ze dan, zeg maar, de drankjes halen. Kote zaal gebruikt.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 En wie, wie is de DJ? Mijn man. Vriend. Oh, jouw ja, man, dat was goed. Okay. <lacht> ja, misschien ja, zo. Ik elkaar ook al gedaan. In ja, ik wou hem niet inkopen, ja. maar ik, ik, ik wist het al. <lacht> ja, jullie hebben ja, we samen elkaar ook al gedaan. Met Friends je, jaren, hè, onder andere. Uh, we hebben jaren elkaar ook bar gehad, natuurlijk hier in Zandvoort. Ja, ja. En we zijn natuurlijk wel een beetje bekend met de mensen. Dus we hebben eigenlijk toen zijn we al begonnen met elkaar ook. En ja. doen we nou ook een beetje op locatie en dat soort dingen allemaal. Dus het is wel heel leuk dat we dat daar ook nog kunnen Tuurlijk, doen. Tuurlijk. Ja. Zit, er, zit er ook een karrui, ook een uurtje in de disco? Ze kunnen een nummertje aanvragen. Als het niet te druk is, dan kunnen ze wel een nummertje aanvragen. Want we moeten wel uitkijken dat het niet uh, straks alleen maar ook wordt. Nee, nee, want nee, nee. mensen nee, er niet helemaal voor over. <laughs> <hij> ja. En heb je nog extra begeleiding daar ook? Uh, ik bedoel, uh, ik ja, ook... we hebben een aantal vrijwilligers lopen en de begeleiding en de ouders dus mogen gewoon ja, mee. Ja. ouders mogen gewoon mee. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.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 nou, en voordat je het weet, uh, lopen ze allemaal in de Polonaise. Ja. Dat <laughs> Maar ja, dat is, dat is een Moet je al die ouders wegsturen? Ja, nou, die mogen ook mee doen, hoor. Nou, die mogen meedoen. Ja, nee hoor, ze mogen gewoon meedoen. Geen <laughs> probleem. Ja. Dus maar is die gaat een uh... leeftijdsgrens? Sorry. Is er dan een leeftijdsgrens? Nou, we hebben geen uh, leeftijdsgrens qua, qua ouderen, maar uh, leeftijdsgrens qua jongeren. En we moeten natuurlijk wel een klein beetje met alcohol uitkijken.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 Maar je... ja, wat gaat gebeuren, dat moet ik nog even afwachten. Ja. Ja, het, is, het is een soort jongerenwerk. Kan je geen, uh, geen subsidie aanvragen? Ja, lijkt me. We kunnen wel subsidie aanvragen, maar ik ben nog geen stichting. Dat ben ik met mijn andere disco wel. Maar we moeten ook uitkijken dat het niet door elkaar gaat lopen. Want er donaties van hier en van de donaties en daar. Dus dat moet ik nog even bekijken. We gaan eerst kijken of de potentie sowieso in zit om daar ook een stichting van te maken. Ja, en anders gaan we gewoon kijken of we losse donaties kunnen krijgen van de ondernemers die hier in Zandvoort zitten. Het zou wel leuk zijn als de intree gesponsord wordt of de drankjes worden gesponsord. Bijvoorbeeld, ja. Weet je wel, een snoepje op tafel. Het hoeft geen duizenden euro's te zijn, maar met een paar honderd euro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 Oké, okay, 25 februari. 25 hoe februari. laat begint het? Van half acht tot elf uur. Van half acht tot elf uur. voor mensen die het luisteren en uh, de doelgroep zijn. Ga er lekker heen. Ja, ik hoop dat de 25 ja. februari een hoop mensen voor de deur staan om kwart over zeven. Zou hartstikke leuk zijn. Nou, ik, ik hoop het ook. Ja, we gaan <laughs> het zien. Zou perfect zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik wens je veel succes en uh, iedereen die erbij betrokken is. En uh, wellicht komen we wel even kijken, Ben. Uh, ja. Ben jij een beetje disco type? Uh, niet zo erg, nee. Niet zo, nee. nee ik ben ook niet zo erg. Laat een vraag in een nummertje aan. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ik vind het altijd wel grappig als je hierover praat, dan, ja. dan, ook, dan ook even te gaan kijken. Ja, nee, dat vind ik leuk. Zou ja, dat zou leuk zeker. zijn. Ja. Nee, dat kunnen we zeker doen. We sluiten helemaal niks uit, Ben. En nee, dat is natuurlijk voor de karaoke. Ja, ja, ja. ja nou, daar ben ik niet van. Nee, nee, nee. nee, nee. We gaan nog even. Ja, tijdens de vroegen bij onze zaak, daar zijn we niet van. maar dan een uur later met drie biertjes. Ja, ja, ja ja met z'n allen te En een paar biertjes op straat, zijn ineens wel te karen ook. Hé, Paulien, uh, bedankt. Ja, en, uh, we, bedankt. we gaan elkaar zien. Ja, ja helemaal, goed. Goed. He, helemaal goed. Dankjewel. He. He. Dankjewel. Oké, oké. Okay, okay. dag, dag, dag, dag.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 wat ze mee hebben gemaakt. Nou, Dat was, dat was de eerste keer een uh, groot succes. Uh, ze beginnen 14 uh, februari weer. Het zijn acht uh, bijeenkomsten. Daar betaal je, geloof ik, uh, 25 euro voor. En met die Sanford pas 20 euro. Uh, maar in ieder geval, uh, uh, dat was een uh, groot succes. Uh, van, uh, even kijken, 14 februari tot en met 4, 4 april. Maar ik moest even melden dat er nog twee plekken waren. Dus uh, Ben, als je groepen uh, voelt, dan kun je je aanmelden. Het is een wekelijkse bijeenkomst, gevuld met uh, aandacht voor elkaar, uh, plezier en verbinding. He, dat uh, klinkt natuurlijk heel goed. En je kunt je uh, aanmelden via l.oudendijk.nl of het telefoonnummer 0633803279. Dus, uh, dat is hetzelfde geld trouwens voor die live muziek. daar moet je, ja, je natuurlijk ja. Ja, uh, ja. aanmelden. Ja, ja, ja. Dat, inderdaad kun je het dus op dezelfde manier doen. Ja, dat is op uh, vrijdag 24 februari ja. van half elf tot twaalf uur in de grote zaal Blauwe Tram. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik zal het staan. Ja, mooie advertentie. Ja, men wil vanuit pluspunt ook wat meer uh, naar de Blauwe Tram toe.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 Daar gaan we. Oké. Okay. Run past de rivers, run past all the light, Feel it crashing and burn, till it all collides.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 Coming home